Rond 8 uur zijn de eerste vliegtuigen vanaf Schiphol weer opgestegen. Er gingen vluchten naar onder meer Rome, Madrid, Barcelona, Parijs en Tunesië. Schiphol wil het vliegverkeer vandaag voor een deel weer hervatten. Reizigers krijgen het advies alleen naar Schiphol te komen als duidelijk is dat een vlucht doorgaat. Op de website van de luchthaven staan nog altijd veel vluchten geannuleerd. Ook andere grote Europese luchthavens zijn van plan vandaag weer een deel van de vluchten uit te voeren. De vulkaan op IJsland stoot nauwelijks nog as- en waterdamp uit. Hij is nog wel actief, maar er komt nu vooral lava uit de krater. Zo heeft het hoofd van de meteorologische dienst op IJsland, Pedersen, gezegd. De uitgestoten rook komt ook lang niet meer zo hoog als de afgelopen dagen. Volgens Pedersen helpt de nieuwe situatie om de problemen in de Europese luchtvaart op te lossen.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 De wapens zouden gevonden zijn, zijn gevonden in een flat. Ook vond de Griekse politie aankondigingen van nieuwe aanslagen. De fonds volgt op arrestatie van zes vermoedelijke leden van de revolutionaire strijd eerder deze maand. Het weer wisselend bewolkt in het Noordoosten wat lichte regen. Vanmiddag is het droog en is er op veel plaatsen zon. Het wordt 9 graden op de Wadden en een graad of 14 in Limburg. Morgen bewolkt met af en toe kans op een bui. De maxima liggen dan tussen de 8 en 11 graden. Dit was het, anyway, en sure. wees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 CFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM met nu de herhaling van Zondag in Kennemerland. Don't turn your back.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 En dat was Paul Jong met Love of the Common People. En we gaan door naar de tweede helft van de wedstrijd. BVC Bloemendaal tegen en Wouden met Jerk de Blauw. En er komt een vrije trap van Bloemendaal op de rand van de Jood, jout, jout! Jout! Jout! Jout! Die scoort fantastisch hier! Hij scoort fantastisch in de 11 minuut van de tweede helft. Het was de vrije trap op de rand van het gebied, En zo staat Bloemendaal in deze wedstrijd aan de leiding.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 dat betekent dat ze eventjes lucht krijgen. En dat ze eventjes rustig precies kunnen gaan innemen. En dat Gijs-Jan Poelgeest die bal kan klaarleggen. Om die ballen te gaan, te gaan trappen. Het is Gijs-Jan Poelgeest. Die plaatsen we in één keer rechtdoor naar Tim Jood. Tim Jood. bal Terug. Prima. Op Sanderbeuk. Sanderbeuk. Moet ze nog beweging maken. Doet hij er ook. Dan gaat kijken kijken henkers Henkenspijlen. Plaatsen we dan naar Paaltjeon. Paaltjeon kan er niet bij komen. Dan moet Kuiten bij komen. Kuit pakt schitterig die bal uit de lucht. Gaat er om zijn man heen. Moet het dan geven. Doet het dan heel goed aan Paaltjeon. Paaltjeon. Die ballen zijn voeten. Plaatsen weer terug naar Kuit. Kuit ook weer.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 Countdown engines on to Check ignition And may God's love Lift be on. with you <laughs> This is ground control to Major Tom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 My condition was in I said I just dropped in To see what condition My condition was in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 Dat betekent dat Sparenwouden hier met die man verder moet, maar de roemnaal moet oppassen. Want Sparrenwoude is natuurlijk en blijft gevaarlijk. Dus Gijs Shampoo geest die geen, uh, uh, geen Pardon, ken met die bal in één keer ver naar voren knalt om de, de weg te halen. En dat betekent dat uh, Sanderbuin uh, die verliest. En uh, zo'n dus, uh, Sparenwouden weer op een avond opzetten via de rechterkant. Sparrenwoude, hey, dat heeft hij bal als bezit. Dus Kik Homes die, die daar een duel aan gaat met, uh, met uh, nummer, uh, nummer 8. En die komt langs. Maar het is dan uh, Gijshampoolgeest die dat rugdekking geeft, Gijs heeft die als zijn voeten. En plaatsen we gewoon over de zijn.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 was het Bram Holland die die bal ze dus ver en hoog inschoot. Maar uh, het was Pieter Rijtsma die goed zicht erop had. En die bal ze dus goed wegworstte. En nu is dus die vrij die trap gaan nemen. Komt die bal er ook ver en diep richting de dikke? Die kan er niet bij komen. Het dus Kuit die goed je goed anticipeert. Kuit pakt die bal goed aan. En uh, moet nu doorgaan.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 It's one two. I wanna come on.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 En we gaan van Uptown Girl van Billy, um, Billy Joel, gaan we naar Uptown Bloemendaal. Want zij spelen tegen uh, Sparenwoude en daar staat het op dit moment nog steeds 1 tegen 0. Tjerk de Blauw. Waar het nog steeds uh, 1-0 is uh, in die wedstrijd. Daar dan waar het gewoon erg spannend is. Want uh, Sparenwoude weer te drukken natuurlijk op het doel van Bloemendaal. En uh, Bloemendaal uh, moet dan terug en uh, heeft nog steeds het overzicht. Maar ja, het is natuurlijk af en toe angstig met uh, de willen zoals we het keurig noemen. En dan komt we allemaal van Sparenwoude aan de rechterkant uh, van het veld... En, uh, dat betekent dat we met alleen in verdediging moeten. Dus uh, de nummer 14 uh, van Sparenwouder die nog steeds de bal aan wil sparen met Die weer te spitsen te bereiken, dat is de nummer 10 gewoon. Aan de rechterkant van het veld helemaal. Krijgt dan, uh, krijgt dan Gijs Jampoelgeest bij zich. Dan Jojo Weer die bal voor te zetten, dan zet er, moet uh, Pieter er komen. En die pakt die bal goed op. En nee. hij houdt het overzicht en uh, gooit hij dan meteen ah. keer door naar Tim Johan. Tim Johan. Aan de rechterkant van het veld. Plaats van gelijk door naar... Uh, ...naar uh, Jeroen de Vries, die het hetzelfde gekomen is voor uh, Wouter Snel. Jeroen de Vries heeft die bal zijn moeten. Plaatsen we terug naar Wilco Klooster. Wilco Klooster. Plaatsen we door naar Paul uh, John. Paul John, pak je bal goed aan. Moet er een actie maken. Houd die bal nog steeds vast. En plaatsen we terug naar Jeroen de Vries aan de rechterkant van het veld. Jeroen de Vries heeft een goede trap erbij. Leg hem schitterend neer voor, uh, voor de John. Maar die bal die staat er net weg. En dat betekent dat Kuit die bal op te pakken. Kuit naar John. John. Kan hij hem doorkopen? John kan hem doorkopen, maar dan kan hij kan niet zijn broer bereiken. Kunnen betekenen dat de doelman vet record zal staan, waar we die bal rustig kunnen oppakken. En lang in het spel kan gaan brengen. Meteen komt die bal dan diep en diep naar voren naar de spitsen. Dan zal er een kop moeten worden. Scheijsjan die hem goed wegkopt. Plaatsen naar Kuit. Joe Kuit kan die bal niet halen. Is dus wederom de nummer 14. Valentijn werkt die die bal oppakt. En dan moet Pieter uit gaan komen. Pieter Uitsch. Ziet het goed. Heeft die bal goed vast. En gaat kijken waar hij heen kan spelen. Plaatsen dan heel rustig aan de rechterkant het spel naar Sebastian ja. Thomas. Die, uh, die uh, moet die bal in diep gaan plaatsen, doet hij dat ook maar. Die kan niemand bereiken, hij wil de klooster weer dan die bal nog halen, komt er niet bij en dan is het wederom Oosterburg die die bal oppakt van uh, Smaar en zal dus steeds die bal hier weg kan, is het klooster die erbij komt en uh, klooster doet in wezen niets. En klooster doet in wezen helemaal niets, maar hij krijgt toch waarschijnlijk een, een, een gele kaart van, uh, van uh, wat de scheidsrechter.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 En dan is daar de Vries die de bal moet winnen Houd hem ook goed binnen. Gooi er een echt dikke keer lang naar de naar, naar, naar doelman van Sparenwoude. En die plaatst die bal gelijk weer uh, terug. Uh, en is daar Klooser die er weer tussenkomt die bal. En goed wegkomt is het daar uh, Jeroen te dikke, Jeroen te Dikke kan die bal niet houden. Maar toch is dat Weum die er nog tussenkomt En is er nummer twee uh, Tim Visser van uh, Sparenwoude. Die die bal kan oppakken. Die plaatst naar nee, Jody hoge bal. En die krijgen meteen dan Kik Hongers in zijn rug. Kik uh, kan maar niet komen. En dan is het daar toch weer die helemaal vrij, staat daar die nummer acht.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 Hij haalt John Shock erachteraan. Krijgt de man in zijn rug. Maar dat is te gevaar. dat geeft hem geen gevaar. En dat betekent Sparenmoude weer een balbezit heeft. Aan de linkerkant van het veld via de nummer 3. En dat is dan Sergio Paap. Sergio Paap. Een vrije trap die gemaakt wordt op Tim Jones. Door de nummer 8. En dat betekent een vrije trap voor, voor Bloemendaal. Die gaan we nog even meenemen. Kijken of het gevaar gaat opleveren. Vrije trappen kunnen gevaarlijk zijn van. van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 We gaan eerst even die vrije trap nemen. Nog, uh, hier vlak van mijn neus. Het is de Vries die erbij staat. Die een goede trap in zijn benen heeft. En de scheidsjan die een goede trap in zijn benen heeft. En Tintjan die is nu mee gaan bemoeien met de voorhoede. Die dus naar voren toe gaat lopen. <lacht> Jeroen de Vries legt die bal klaar. En, het is, en die uh, gaat kijken wat hij doen kan. En uh, dan wordt heen en weer gelopen. Komt die bal van Jeroen de Vries. Draait hem schitterend door een erin. Hier staat Tintjan die goed komt. En die komt naast de paal. En dat die kant even keken is. En dat hier gespeeld we deze wedstrijd. Een kleine 40 minuten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 me